Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Vaccineren tegen het apenpokkenvirus moet sneller, zeggen betrokkenen. Het virus gaat snel rond, zegt het RIVM. Meer dan 500 Nederlanders hebben het al. Iedereen kan het krijgen, maar nu gaat het vooral rond onder mannen... die veel seks met verschillende mannen hebben. En als je het krijgt, kun je goed ziek worden, zegt deze hoogleraar. Het gaat echt om hele kleine aantallen van mensen... die echt uh, daar zodanig ziek van worden dat ze moeten worden opgenomen. Uh, maar je hoort wel, en dat, dat, dat heb ik ook uit eigen ervaring dat mensen er erg veel pijn van kunnen hebben... en echt goed ziek van kunnen zijn. Het kabinet heeft al gezegd dat een risicogroep een vaccin kan krijgen. Dat zijn dus specifiek die mannen. Maar die groep is veel te klein, zeggen kenners tegen de NOS... juist omdat iedereen het kan krijgen. De Belastingdienst zou geheime info over belastingcontrole... hebben gelekt aan Uber, blijkt uit documenten van een taxiplatform... die journalisten hebben onderzocht. De Belastingdienst ontkent dat ze een geheimhoudingsplicht hebben geschonden. De Drentse wielerwedstrijd slaat... Dag om Norg gaat zaterdag niet door. Volgens de organisatie zijn er door boerenprotesten niet genoeg agenten beschikbaar om de boel te beveiligen. De rit van 175 kilometer ging de afgelopen twee jaar door corona ook al niet door. En ze zijn niet aan te slepen de braadworsten bij een kiosk op het Museumplein in Amsterdam. Zo'n dikke rookworst, alle toevoegingen van salami, spek, zuurkool en alles wat je erbij kan benoemen geweldige kwaliteit toch? Nou, daar was het Amerikaanse model Chrissy Teigen het ook mee eens. Samen met haar man John Legend bezochten ze Amsterdam en bestelden ze de worst. En ze was er zo'n fan van dat ze die met haar miljoenen volgers heeft gedeeld op Instagram. En sindsdien is het dringen geblazen voor de kiosk. De makers van het broodje zelf zijn nog een beetje overrompeld door alle drukte, maar zijn ondanks de populariteit niet van plan om de prijs van het broodje omhoog te gooien. Het weer, vanavond gaat de wind liggen, trekken de wolken weg. Morgen is het ook bewolkt, maar wel een stuk warmer met 25 tot 30 graden. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, Zon, Zon zee, zee, Zandvoort en zomerhits. Oh, Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Je ja, zegt het maar eigenlijk, uh, headfirst uh, is dit... Bent komt ook uit Leiden, net als Ware bijvoorbeeld. En uh, binnenkort ook uh, nieuw materiaal van de stream. Uh, want vandaag heb je ook op uh, de website van ons uh, programma kunnen zien... www.altefem.nl, want daar uh, staan ook wat uh, nieuwsberichten op. Uh, dat de stream met iets bijzonders komt. Uh, Leiden is dus ook een muzikale stad en dat bewijst Headfirst dus ook. Uh, want uh, dit lijkt toch weer een beetje op het uh, verhaal waar ze... Min of meer een beetje de bekendheid kregen in muziekminnen Nederland. Tenminste, dan wel de onderstroom. Uh, want ja, er zijn meer plekken die aandacht besteden aan de onderstroom. als het gaat om muzikale dingen. In die Excel bijvoorbeeld. Uh, programma op zaterdagmiddag tussen 12 en 2. De heer Willem de Waard. En dan uh, wil zo af en toe ook onze vriend die we vorige week hier in de studio hebben gehad. Roy de Smet dat ook nog eens doen, Dus wat dat gaat... gaat het wel de goede kant op. Maar er zijn er natuurlijk nog meer. Ik geloof dat het podium 107.1 van Maarten voor Duin er een is. Radio Zulte van Peter Hermsen... kan ik in dit verband noemen. En Radio Spallenburg van Henk Jansen. Dat zijn toch wel de voornaamste... Die dat, die dat allemaal doen in dit land. En er is er nog één... En dat zijn onze vrienden hier, acht kilometer vandaan, de uh, Sound of Adam, Die doen het ook. Dus uh, het is niet helemaal uh, wat uh, wat het gaat uh, ook uh, daar uh, hebben ze nog aandacht maar dat is meer voor uh, de regio um, dat, dat weet ik en uh, ja ze hebben vorige week hebben ze nog uh, Frank Schalkwijk uh, nee niet Frank Schalkwijk uh, Frank Frank Frank boem, boem, boem, boem. Ik ben even ja, Frank Schalkwijk is van Elefant. Elephant um, ik ben even zijn naam kwijt maar het is een Frank in ieder geval dus, uh, uh, Moet mag je even kijken het is, het is echt heel erg uh, Ik ga eens even tikken want moet er wel uitkomen. Uh, uh, shit. Frank Doosburg. Ja, inderdaad, die. Uh, want dat is... Ik wist het wel. Dat was een Frank... <laughs> dus, maar deze Frank B uh, Doesburg, die heeft uh, een, uh, een andere band. Tenminste, de, de band is hetzelfde. Maar uh, ze hebben een andere naam en die waren vorige week uh, daar dus ook. Uh, nou ja, goed. Het is uh, wat dat betreft best uh, wel uh, indrukwekkend als het uh, gaat om uh, materiaal wat, uh, wat hier vandaan uh, komt. Niet alleen uit Noord-Holland, maar ook erbuiten. Uh, het First was daar dus een onderdeel. Dit komt wel degelijk weer uit deze provincie. En het is ook iemand die we uit het verleden behoorlijk uh, hebben gekend. Want uh, zij is ook uh, nog eens een keer als studiogast bij ons uh, geweest. En wellicht dat uh, er in de nabije toekomst uh, nog een keer uh, dat, we, dat ze live uh, gaat spelen. Maar dit is haar laatste single. En het is een typisch LNMA uh, verhaal. Komt van een EP die nog in de maak is, Velvet Beings. En daar staat deze single ook op. Swaying Pelvis artistiek was dat uh, met... Uh, HA. en uh, daarvoor hoorde je Ellen mee met Swaying Pelvisizers. Uh, straks om half negen, of uh, half tien moet ik je zeggen... dan hebben wij een gesprek met uh, Florian Honner. Ik zou bijna zeggen uh, iemand anders, maar dat was uh, toch echt niet het uh, geval. Uh, Florian Honner is uh, van uh, Hardy Francine. Die brengen morgen hun album Derailed uit... En dat uh, moeten we dan toch ook even laten weten. Ik heb uh, dat album al een lange tijd al in uh, bezit. En datzelfde geldt ook uh, voor een ander album en uh, die uh, twee dames. Dat is één dame en één heer. Uh, Lina Kuiper. Lina Kuipers is het uh, uh, met een S. En de ander heet Theodore Verstegen. En ze noemen zich de Stone Souls. Maar wat een dampend album dat uh, misfits. En daar staat ook uh, dit hele fijne nummer op. Buried Under Snowflakes and Made of Tears. Dat is het, uh, het nummer wat je nu gaat horen. Forever marked with stains, the blood is everywhere. No. Down tyranny and war, but something brought you back to this place again. As you relive that fear, the walls come close. Again. Worth all you've lost? You betrayed yourself, strangled in your thoughts. You carried the consequences, abandoned by God. To raise my fist right at the bed, hit the soft sensation right on its head. I do not know who built this room, but I sure know what I need to do. A little voice whispers inside to tell me, Switch off your mind, cause I need. if it's so plain to see an opportunity then what the hell is wrong with me my little voice whispering inside is this you just you or you in disguise it's my mystery take my class you just better hope they last you get just one shot at this life make sure you're shooting straight curse all the love and misery Well it's all around and it's starting to scare me Hear my words, feel my grasp, just hold me the. Vroeger kon hij ook al een strot opzetten in die band die er ooit ook geweest is. Twice the same, um, die band. Die bestaat nog steeds, maar heeft nog een, een beetje een sluimerend bestaan. Maar Richie Lee is de frontman van die band. En die heb je net uh, kunnen horen. En ik vind dat die stem een beetje een, uh, ja, meer, meer of meer een beetje een mix heeft van John Bon Jovi en Ian Gillen van Deep Purple. Daar uh, doet het me een beetje aan denken. Dat is daar een beetje een combinatie van. Maar een, uh, een loeicijver stem met, uh, met een uh, mooi dynamisch, akoestisch rocknummer Time Alone. Het is alweer een tijdje uit. Maar ik zal eens even aan Ritchie's oren trekken of hij toevalligwijs nog iets heeft liggen wat we nog niet hebben gehoord. Want dat zijn wel uh, pareltjes die je af en toe gewoon dan bijna mist. En uh, het is dat hij zelf aan de bel trekt, maar anders dan had ik het ook al langer vergeten. Maar dit keer ga ik het eens even proactief aanpakken. Um, een van de bands die uh, nog uh, ja, best wel in, uh, een beetje in de belangstelling staat is Hardy Francine. Want uh, die gaan morgen een, uh, een album uh, uitbrengen. En ze hebben nog tussendoor ook nog uh, wat andere nummers uh, uitgebracht. Ik dacht, uh, nou... He? Ze hadden twee singles. Uh, maar dat is inmiddels uh, toch alweer uh, veranderd. Wat, dat krijg je ook als er op een gegeven moment... Dan, uh, het nodige uh, uh, voorbij wordt uh, komen. Maar Stage Fright ga je als eerste horen. En uh, daarna dan, uh, gaan we eens even praten met Florian Honner. Ja. Deal. Dat waren ze Harley-Francine met uh, het nummer Stage Fright. Uh, die komt uh, van een album dat morgen gaat uh, verschijnen. En dat album dat heet Derailed. En ik heb uh, de complete band ook uh, meteen aan de telefoon hangen. Uh, dus niet alleen Florian, maar ook de rest. Goedenavond, heren. Goedenavond, ja, Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, het, uh, het is best wel uh, hard uh, gegaan uh, met jullie, want... Nadat uh, de eerste uh, echte single van jullie uh, gedropt was, uh, ging, uh, ging bijna uh, ook nog, nou, ja, ging ook bijvoorbeeld in, in die Excel er uh, mee aan de haal, had ik uh, gezien. Ja, klopt. Ja. Daggerton, dat was, uh, was de eerste single geloof ik. Ja, daarvoor hadden we ook nog twee singles, maar ja. Deggertong is wel de meest succesvolle. Ja, oké. Okay, ja, okay, maar uh, ja, D Deggertong, uh, dat was uh, uh, in ieder geval nog een van de, de singles die op dit album is uh, gekomen. Je, je refereert uh, naar Drown en Mason Run, toch? Ja, klopt. Ja. Hoewel, uh, die Drown, die staat volgens mij ook op het, uh, op het album. Ja, Um, dus het is niet uh, alleen... Die, uh, die, dat uh, verhaal met die Mason Run... Die niet. Die heeft het niet uh, gehaald. Mason Run wel. Oh. Wat zeg je? Mason Run -O. ook. Ja, ja, ik zie hem staan. Twee. Trek twee is dat. Ja, inderdaad. Ik zie hem uh, staan. Um, nou ja, dan, uh, dan hebben jullie al aardig wat, uh, wat singles uh, al, uh, er, al uh, voorbij laten komen. Uh, inclusief ook deze. En, uh, en nog iets. Uh, de titelnummer, dat, uh, dat doen jullie het dan ook nog mee ja, nou ja de, we hadden ook nog twee singles voor, Run en zo, ja. maar die, hebben die was het idee dat die ook op het album zouden staan, maar dat de, die hebben uiteindelijk niet Oh, staan. ja, zie je, nou, dan, dan ben ik helemaal op het verkeerde been. Jullie zijn onafvolgbaar daar, jongens. <laughs> ja, maar wanneer hebben jullie die twee nummers dan opgenomen? Oh, 2020 was dat nog. Ja. Ja, want jullie zijn begonnen in de tijd met het welbekende C-woord. Toen zijn jullie geloof ik echt begonnen, toch? Of niet? Ja, klopt. Ja. Uh, was dat ook een beetje om, uh, om dan toch de verveling een beetje tegen te gaan... en dan toch maar in een oefenruimte op anderhalve meter afstand... met elkaar een beetje bezig te zijn? Of moet ik het anders zien? Ja, we begonnen eigenlijk net iets voor corona. De zomer voor corona. Maar toen... Toen het allemaal kwam, toen dachten we, ja, we gaan het nu niet, niet opgeven natuurlijk. We gaan gewoon door. Ja. Het, het was misschien wat, wat lastiger, want je kon geen shows meer doen en, uh, en wat dan ook. Maar we hebben gewoon ons best gedaan om, om het nog allemaal staande te houden. En dat is goed gegaan. Ja. Uh, betaalt dat zich een beetje uit uh, nu, of niet? Ja. Ja, ik, ik vraag het maar. Ja. Ik denk, kijk, uh, je, moet, je, je kunt niks in zo'n periode. Maar, dan, uh, maar ik neem aan dat je dan je energie ergens anders in steekt. Nou, ik denk dat uh, tijdens de coronaperiode en dat je een beetje vastzit, dat we ook gewoon de tijd hebben genomen om uh, onze songwriting te verbeteren mm -hmm. en uh, beter samen kunnen spelen. Dus ik denk dat het ons ook wel weer heeft geholpen om een, uh, om een strakkere rit rhythm section en gewoon een betere band te worden. Ja. Meer eigen geluid ook. Wat zeg je? Meer eigen geluiden ook, dat ja. we meer een eigen sound hebben gecreëerd. Ja. Meer, op je als band. Ja, uh, ontbrak dat er nog een beetje aan in jullie ogen. Uh, zijn jullie dan zo zelfkritisch? Nou, we waren eerst uh, op zich wel een beetje Nirvana-achtig. Ja. Maar nu, uh, nu zou ik er niet meer echt in kunnen herkennen. Wel enigszins invloeden, maar je zou niet denken van dit is Nirvana gewoon. Nee, nee dat, dat vind ik dus ook. Dus, uh, er zit wel een laag in. Ja, absoluut. Ja. Ja. Uh, waar is die uh, voorliefde voor de grunts uh, vandaan gekomen? Ik denk uit onze opvoeding van ons allemaal. Um, ik denk dat we op hele vroege leeftijd al zijn geïntroduceerd met grunge of überhaupt oude rock en zo. Mm -hmm. En dat heeft zich wel een beetje ontwikkeld en ik denk dat we allebei allemaal uh, uh, zijn we tot grunge gekeerd omdat het gewoon ons meest aanspreekt. Ja. Um, nou ja, sinds uh, die, uh, die singles... Uh, Mason Run en ook uh, Dagger Tong... en natuurlijk Drown... Uh, is, is, is toch een beetje... Uh, het alternatieve kantje van, van Plateland... toch wel uh, ineens... bij jullie langs geweest, heb ik een beetje het idee. En dan doe ik een beetje op Indie Excel. Oh ja. Ja? Ja, want... Uh, want uh, doet dat, uh, wat doet dat met jullie... Dat we op in die Excel komen en zo. Ja, nou ja, die belangstelling en, en noem maar op. Ja, je hebt natuurlijk denk ik ook een beetje zelf je vinger op gestoken van wij hebben wel wat. Maar dan moet je natuurlijk afwachten of ze, of ze daar dan in toe happen. Ja, het is natuurlijk heel cool om te zien dat het nu ook opge, opgepakt wordt door uh, meerdere mensen. Dat niet alleen maar door onze goede vrienden en familie en wat, maar dat het ook wat, wat breder nu uh, wordt uitgezonden zeg maar, en opgepakt. Ja. Heel cool. Ja, uh, uh, ook uh, andere pop-platformen? -pop die zich ook uh, inmiddels uh, gemeld? Ja, uh, nou, we zijn ook nu uh, een beetje groeiend op uh, Pingmin Radio. weekend. Ja. Die, die, die en uh, ja, ik denk gewoon steeds meer lokalen. En we uh, worden ook um, vaker... We zijn nu gezien door Thomas Hartenveld van IndieXL dus. Ja, want dat is een hele bekende naam. Uh, die, die ken ik ook. Maar dat is... Uh, ja, ik ken hem alleen maar van naam. Uh, we hebben wel eens uh, e-mail verkeerd. Maar goed, ga gaat door. Ja, nou, voor de rest, uh, we hebben ook uh, laatst een uh, interview van een Engelse magazine. Uh -huh. En zo, okay. een podcast. Dus het begint allemaal echt een beetje te komen. En ja, het voelt heel, heel goed om zeg maar, die belangstelling uh, te ontvangen. Ja, uit, uit Engeland nog, zowaar. Ja. <laughs> Dat uh, lijkt me toch wel voor een band als jullie, uh, dan toch ook wel een droom, of niet? We gaan internationaal! Hey! <laughs> Ja, en, en, en, en uh, heren, de, de naaste omgeving, de directe omgeving, want jullie komen, uh, wat ik begrepen heb, uit de buurt van Ommen. Ommen, toch? Ja, klopt. Ja. Uh, hoe hebben ze daar uh, gereageerd? Want Ommen ligt, uh, denk ik, een beetje dicht bij Zwolle. En dan denk ik, ja, uh, daar zitten toch nog. Wat uh, poppodia, uh, uh, Hedon, om maar even eentje te noemen. Ja, nou, het is best wel toevallig, want we spelen morgen in Hedon Kijk. om ons album te presenteren. Ja. Uh, zijn er uh, nog uh, plaatsen beschikbaar in, de, in dat opzicht? Nee. Wat bedoel je? Nou ja, of er nog mensen bij kunnen komen bij, uh, bij die uh, release-show. Ah oh, zeker, ja. er zijn nog genoeg plaatsen dus. Ja. Uh, derailed. Uh, nou ja, het, er, is, er is wel het een en ander over gezegd. Uh, ja, wat, uh, um, wat, wat, wat, wat is een beetje het meest kenmerken van het hele album? En wat, wat, wat kunnen we er als rode draad eigenlijk een beetje uit, uh, in door uh, uh, horen? Ja, dat is, uh, is lastig te zeggen. Als het gaat om de, de teksten, zeg maar. Uh -huh. Dus vooral gewoon, zoals je in veel grunge ziet, het gaat over, um, nou ja, over, over moeilijkheden bij, bij jezelf. Het, het, is, het is niet allemaal uh, happy qua teksten, maar het gaat over wat, wat, wat wij in het leven moeilijk vinden. Waar we mee... Worstig. Zeg maar, daar, daar schrijven we over. Dat stoppen we in de muziek. En dat zie je in het hele album wel al terug. Ja. Maar uh, qua stijl is, is elk nummer weer anders. Het is dus ja. allemaal ons eigen stijl. Elk nummer voelt anders. Ja, dus ik zie hier ook nog een, een track staan. Dystopia. Ja. Ja, ik bedoel, we, we kennen de tegenhanger. Dat is Utopia. Dat is iets uh, van... Je, je hoopt het uh, graag dat, dat het ooit zou gebeuren. Maar uh, dan gebeurt het niet. Uh, hoe zit dat... Uh... Hoe zit dat bij jullie? Ja, dystopia het gaat eigenlijk over een, over een uh, soort van fantasiewereld. Of een, ja, een beetje een uh, overdreven versie van, van deze wereld. Mm -hmm. Waar we schrijven over uh, een... Ja, het, is een, het gaat eigenlijk over een, een uh, rebellion. Er wordt gerebeld tegen, de, tegen wat de mensen uh, beneden houdt. Zeg maar. Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Uh, derailed, dat is uh, lijkt mij ontsporen. Ja, dat klopt. Toch? Ja. Uh, nog even voordat we hem gaan draaien, het titelnummer. Uh, waar kunnen ze jullie vinden? Overal, op het internet eigenlijk wel. Elke social media, elke streamingplatform. Yep, Helemaal goed. Uh, dan gaan we hem uh, draaien. Hier is Harley van scene met uh, Derailed. Derailed. I can't sell society Ook het stemgeluid van Dora van der Berg spreekt. En dan heb ik het over Free Point Landing. Een van de finalisten van de Rob Hakna Award van het afgelopen jaar. Uh, uit Alkmaar. Ze hebben hun release show afgelopen week gedaan in uh, Victorie. Nu tijd voor de nieuwe single die morgen uit gaat komen van Holy Sloot. Of Holy Sloot, hoe je het moet noemen wilt: het nummer dat heet Think Again. I am the sacrifice you go I just wanted you to Ik weet in ieder geval welk onderdeel ik dinsdag in ga zetten. Deze van de Mira met Metropolis. Ook morgen zal die op de verschillende platformen te horen zijn. Dit komt van het album van Rowan, en het nummer dat heet Weightless. A so Was dat van uh, Rowan? En Rowan komt uit de Zaan, uh, Zaanstad. Zelfs Behind the Borders heet het uh, album. Nog even voor alle duidelijkheid. Daarvoor hoorde je Demira en Metropolis. Uh, bovendien, uh, deze Demira heeft haar oorsprong een beetje in Rotterdam uh, zitten. Maar ze is tegenwoordig uh, verhuisd naar Amsterdam. Ja, dan val je ineens uh, binnen deze provincie. En het zou zomaar kunnen, wat ik al zei... Uh, dat zij uh, dinsdagochtend in dat rubriekje zit... Wat ik normaal gesproken met die andere drie vrolijke vrienden doe. En dan heb je zo'n rubriek en dan mag je dan iets nieuws laten horen. Maar die Damira die komt daar zeker voor in aanmerking met, uh, met dat nummer. Want ik vind dat we wel weer wat hebben. Uh, goed, nou, dit uh, programma zit er weer op. Het is uh, vandaag uh, de zevende geweest. Volgende week zijn we er weer. En uh, als het goed is, zit er dan waarschijnlijk een interview in met een van de leden van de Stone Souls. Daar zijn we mee bezig. Dus tot uh, volgende week. Maar zoals altijd: traditiegetrouw. Sluit ik er weer ook vandaag mee af. Francis, Albumbeek en Maybe I've been Lying. Tot volgende week. Sins, oh man. Up and Make us whole again Make us whole again no, my voice is a quivering voice the fire I cannot lead the way I'm just a